De politieachtervolging in Groningen is een waarschuwingsschot gelost. De politie kwam af op een melding van een schietpartij... waar meerdere mensen bij betrokken waren. De verdachten zetten het vervolgens op een lopen. Na de achtervolging is hij aangehouden. Er is niets bekend over eventuele slachtoffers. President Trump stuurt een ziekenhuisschip naar Groenland. Hij zegt op social media dat hij daarmee de vele mensen... die ziek zijn wil gaan verzorgen. Wie hij precies bedoelt en hoeveel mensen hij wil helpen... is niet duidelijk. Trump beschouwt Groenland, dat bij het Deense Koninkrijk hoort... van strategisch belang voor de VS. Het rechte eerder al om het eiland in te lijven. Schaatser Jorrit Bergsma en shorttrekster Sandra Xandra Velzeboer mogen bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... de Nederlandse vlag dragen. Volgens de chef de mission wordt Bergsma op deze manier... niet alleen geëerd voor zijn goud op de massenstart... en brons op de 10 kilometer, maar voor zijn hele carrière. Sandra Velzenboer wordt geroemd om haar twee gouden medailles... en omdat ze een teamspeler is. En veel kinderen zijn geïnspireerd door de Nederlandse successen op de Olympische Spelen. Een ijsvereniging in Zoetermeer krijgt de laatste dagen veel nieuwe aanmeldingen... om schaats- of short-trackles te volgen, meldt Hart van Nederland. Bij de inschrijving zeggen kinderen dat ze later de nieuwe Femke Kok... Jutta Leerdam of Xandra Velsenboer willen worden. En dan nu het weer van Weer Online... Het wordt vandaag een kletsnatte dag met veel regen. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Wel is het tracht voor de tijd van het jaar met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. It's the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. Slam. Slam. Olivier Wijter. Slam. Slam via je vanavond. app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DHB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 Cause you shine something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, this world and I'm are always parallel on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of love, I can say you to no place we couldn't go. Just by drawing on the past, I'll be trying to pull you through. I see true summer in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Just with your hand in my hand And if I could pull the I could tell you there's no place Where could go? We it on past, we it you, boy, you You just gotta be strong I don't wanna lose you now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 I'm show you how the world is big and beautiful Zo Het nieuws zo did not have with that woman. Je games zo en je radio Hits uit de jaren 90 via slam.nl en luister vanaf 1 maart naar de Slam. 90s 500. 90s 500. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis en dan is alles heel snel op brood, appels, cola op.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 Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Oh, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pieps bij. Als het sneeuwt. Of oh, aangond. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, maakt heel je winter koel.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 Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Prijsvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boekseel. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro.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 dirty like I'm ODP that what you hit now Carsten